Boze Tai zeggen dat ze corrupt is. Ook zou ze een marionet zijn van haar broer Taksin... die in 2006 werd afgezet als premier. President Maduro van Venezuela... heeft verschillende maatschappelijke groeperingen in zijn land uitgenodigd... voor wat hij noemt een vredesconferentie. Hij hoopt op die manier het geweld in het land te stoppen. Bij protesten tegen de regering zijn de afgelopen dagen... tien mensen om het leven gekomen. Honderd mensen raakten gewond. De betogers demonstreren tegen de slechte economische situatie, de corruptie en de autoritaire regeringstijl. Regelmatig komt het tot botsingen met ordentroepen en aanhangers van Maduro. De president zegt het slachtoffer te zijn van een internationale campagne waarin hij wordt afgeschilderd als dictator. In haar huis in de Amerikaanse staat Vermont is Maria von Trapp overleden. Ze was het laatst overgebleven lid van de zanggroep van de familie von Trapp, bekend van de musical The Sound of Music. De Oostenrijkse familie von Trapp maakte in de jaren 30 furoren in Europa als zingende familie. Ze ontvluchten hun land in 1938 toen de nazi's daar aan de macht kwamen. Hun verhaal vormde de basis voor een Broadway musical en een film met Julie Andrews in de hoofdrol. Maria von Trapp werd 99 jaar. Het weer, opklaringen en kans op vorst aan de grond. Overdag is het droog met zonnige perioden en het kan 12 graden worden. Er staat een stevige wind uit het zuiden. Maandag kan het plaatselijk 14 graden worden. Dinsdag gaat het geleidelijk regenen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Start open Kees Dorsten. Goedemorgen, of uh, nacht. voor uh, jou misschien nog wel als je net uh, gezellig naar leek hebt, hebt uh, geluisterd. Ik eh, hou heel erg van films. Ik eh, kijk er heel erg veel. Uh, eigenlijk wel een paar per weken. En, uh, dus ik vind het altijd wel leuk als het Nederlands Filmfestival er weer uh, aankomt in mijn die Utrecht. Um, ja, Lekker veel nieuwe films kijken dan. En dan ga ik ook vaak met, uh, met vrienden een vast groepje elk jaar in ieder geval één filmpje kijken. En het festival levert vaak uh, ook wel een beetje een gezellige sfeer op in de stad. En ik ben niet de enige fan trouwens uh, daarvan. De cabaretier Theo Maas ook. Hij vertelde dit eh, tijdens het eh, filmfestival in 2012. Het was me het filmjaartje wel. All Stars 2 heb ik natuurlijk gezien. Ik vond de eerste film te gek. Ik vond, ik vond de serie goed. In de, in, de, in, de, in de eerste aflevering van het tweede seizoen gaat alleen Willem gaat dood. Uh, gespeeld door Thomas Akda. In de film, 15 jaar later, leeft Thomas Akda gewoon weer. En ik snap echt goed dat ze Thomas Agda graag erbij willen hebben. Ik ben ook dol op Thomas Agda. Ik, bedoel, ik kom misschien ook een beetje... Mijn mijn kindje leek het eerste jaar heel erg op uh, Thomas Agda. Ja, nou waarschijnlijk lijken alle baby's hè, nog, het eerste jaar nogal op Thomas Je Mollig, je verstaat geen bal van wat ze zeggen. Uh, ja. Nou ja, nog een fan dus. En, uh, ik heb zelfs trouwens ook een uh, gouden kalf thuis staan... Niet omdat ik zo goed kan acteren, dan, dan zat ik hier misschien niet... Uh, als ik een glansrijke carrière zou hebben daarin. Uh, nee, mijn die is kunstverzamelaar. En hij heeft uh, de enige replica van het originele gouden kalf. Die is ook uh, niet goud, maar brons. Uh, mooi beeld is dat. En nu denk je, Kees, waarom heb je het over het filmfestival? Dat is pas in september. Nou ja, um, misschien worden die beeldjes, die gouden kalfjes, eh, niet meer uitgereikt in Utrecht. Want directeur Willemien van Aalst zegt dat het festival mogelijk vertrekt uit Utrecht. De bioscopen in de stad zouden niet goed genoeg meer zijn. En ze is ook teleurgesteld dat het beloofde megafilmhuis... op eh, Smakkelaarsveld eh, er niet meer komt. Dus vandaag, 23 februari, is de dag dat de directeur van het filmfestival nadenkt over een nieuwe stad... Het is ook de dag van de slotceremonie van de Olympische Winterspelen... waar trouwens schaatser Bob de Jong de vlag mag dragen. En het is de eerste mobielloze zondag... waar iedereen wordt opgeroepen om een dag niet je mobieltje te gebruiken. Nou, ik heb helaas al een beetje vals gespeeld. Ik heb net even mijn berichtjes gecheckt. Ik heb er geen. Nee. Maar vandaag is vooral de dag natuurlijk van start op Radio 1... met zo Martijn, die een nieuwe taal leert. Roccio in Esperanto, mi paroles... Esperanto nu? Uh, uh, Dankon. Uh, Gisla Revido. Uh, Dankon. Wat hij heeft gezegd hoor je zo. En ik heb ook uh, zo wat nieuwe muziek uh, voor jou... die ik je wil laten horen. Dat allemaal straks. Nu eerst uh, even naar onze liveslaggever. Die uh, uh, gaat uh, zo direct naar de, uh, ja, de plek waar de Olympische sporters gehuldigd worden. ze de welkom thuisstad van uh, 2014. Dat is Jos en uh, hij is daar uh, druk naartoe onderweg. Uh, alleen uh, ja, uh, zo erg dat zijn uh, lijnen uh, het niet doet. Dus ik spreek hem uh, straks eventjes. Eerst even die nieuwe muziek waar ik het uh, over had. John Allen, die uh, maakt een hele mooie plaats. Joanne, hier zo vijf minuten over vijf. Op Radio 1 uh, even lekker wakker worden. Goeiemorgen. From the dying arms of twilight, let's run into the night. Let's fly like street shot arrows across the sky. From the ashes of an old life, let's catch this newborn flame. Hold it close and never let it die.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 Sorrow fire Uit Engeland komt die John Allen met zijn Johanna. Of Joanna is dat eigenlijk, hoor ik het goed te zeggen. En um, hij is een beetje begonnen op de middelbare school... met drummen en gitaarspelen. Um, en toen speelde hij in heel veel bandjes... Alleen niemand durfde daar de zanger te zijn, want dan moet je toch helemaal vooraan op het podium staan. Dus op één punt was hij het een beetje zat, dus hij heeft hij gezegd, oké, okay, ik ga wel even zingen. En toen bleek hij in één keer een hele goede stem te hebben en heel goed te kunnen zingen. En toen dacht hij, oké, okay, ik ruil mijn computer uh, maar in voor een gitaar en dan ga ik gewoon muziek spelen en kijken hoe ver ik kom. Nou ja, hij komt uh, dus zomaar over de grens in Nederland op Radio 1. Vrijdag was het de internationale dag van de moedertaal... om eventjes stil te staan bij uh, talen die je spreekt. Nu uh, zijn we niet allemaal natuurlijk het taalwonder dat Ivonie heet. Uh, ik spreek bijvoorbeeld uh, maar drie talen, Nederlands, Engels en uh, Duits. Dus uh, is er ooit een taal uitgevonden... die iedereen ter wereld zou moeten spreken om het makkelijk te maken. Het Esperanto. Maar ja, daar is tot nu toe niet heel veel van terechtgekomen. Dus verslag uh, verslaggever Martijn zoekt of het ooit nog uh, iets gaat worden met deze gemeenschappelijke wereldtaal. Oké, okay, um, regel 1, het alfabet. De uitspraak is A, B, Zo. Al ruim 100 jaar probeert een groepje mensen een taal te ontwikkelen... die wij allemaal over de hele wereld kunnen begrijpen en verstaan. Rogier Huurman is 24 en lid van de harde kern van de Nederlandse Esperanto-jongeren. Van hem leer ik vandaag het Esperanto. Ja, om zeg maar tot een miljoen te tellen heb je eigenlijk maar twaalf woorden nodig. Dus, uno, doe, tri, kwa, quin, ses, sep, ok, nou, dek. Dat is van 1 tot 10. Cent. Dat is 100. En mil is 1000. Um, ik zou zeggen, de telwoorden lijken misschien het meest op het Latijn. Um, een beetje op het Spaans. En een beetje, nou, wat zeg maar, gewoon zo kort mogelijk is. Uh, bijvoorbeeld uh, 15. De Queen. En zeg maar een heel groot getal. Uh, bijvoorbeeld 1887. Jeetje, dus 1887 is mil oxen ox ja, goed uitgesproken. <zijst> <zijst> <zijst> <zijst> mi estas Martijn? Mhm. Mm dan vraag ik, Kion, wie Oké, okay, wat doe jij? Um, en dan zeg ik. Um, Miele en als Esperanto. Ja, inderdaad. Nou, wow. Dat gaat te snel. <laughs> ja, inderdaad. Nee, ja. Um, dus het is, het is heel goed mogelijk om na je eerste les al uh, zeg maar een aantal zinnen zelf te kunnen maken. Hoe staat het nu eigenlijk voor? Want hoeveel mensen spreken dit echt goed? Uh, het is een beetje moeilijk te tellen. Ik bedoel, op dezelfde manier dat het moeilijk te zeggen is... hoeveel mensen op de wereld uh, uh, kunnen er schaken. Ik bedoel, het, is, het is niet één instantie die het verplicht bijhoudt. Uh, het aantal mensen dat ooit een cursus heeft gevolgd... loopt in de honderdduizenden misschien wel een miljoen... Uh, dus wat dat betreft is Esperanto qua grootte misschien te vergelijken met het, uh, het Let's. Als ik jou nou vraag om een uh, uh, voorspelling te doen... over hoeveel jaar spreekt iedereen op de wereld Esperanto? Nou, ik ga er sowieso naast zitten, maar... Uh, nou goed, als alles nu de goede kant opvalt en, en de Esperanto-sprekers werken hard... dan kan het over 20 jaar zo zijn. Nou, als het niet mee zit, dan kan het ook over 60, over 100 jaar zijn... Goed, um, Rogier of Roccio in Esperanto. Mi paroles Esperanto nu. Uh, uh, Dankon. Uh, Gisla revido. Dankon. Uh, Gisla revido. Bonne Ravito. Ik zeg het al heel erg op zijn Nederlands, Martijn. Eigenlijk uh, betekent dat goed gedaan. Start. Kees Dorrestein. Iedere week bel ik met een artiest, DJ of, of band die in een andere tijdzone zit en dus toch al wakker is. In San Diego valt de avond net en daar zit Marlon Floor van het Nederlandse DJ-duo The Bass Jackers. En mocht je ze nog niet kennen, nou, ze klinken zo. Hoi, goedemorgen. Jij? Nee, ze klinken niet zo. Ze klinken zo. Dat is pas goedemorgen. Een fragment uit de single Hey. En die is ondertussen bijna 5 miljoen keer bekeken op YouTube. Marlon Floor, goedemorgen. Goedemorgen of ja, goede avond. Ja, ja, Ja, avond van jou. Dat betekent ook vast dat jij straks nog moet draaien, of niet? Ik heb uh, zometeen een show in uh, San Diego. En, mm -hmm. uh, dat is over een paar uurtjes, want om 12 uur begint het. Dus ik ben nu nog even voor mijn hotelkamer, gewoon ja. een beetje aan het relaxen, een beetje aan het voorbereiden. En je hebt uh, volgens mij goed gefeest, hoor ik een beetje aan je stem. <laughs> dat klopt, ja. Ik kom eigenlijk net uit uh, Vegas. Oh, oké. Okay. Ja, daar ja, ook daar echt uh, een, uh, uh, een set gedraaid. maandelijkse residency. Dus, uh, dus één keer in de maand draaien we daar een, een hele toffe club. Mm -hmm. En die heb ik er vannacht... Uh, dat was vannacht dus, dus ik... Uh, ja, ik heb hem goed doorgehaald vandaag. Ja, inderdaad. Uh, jij vormt uh, samen met uh, Ralf van Hilst de Basejackers. En in het buitenland zijn jullie heel bekend... maar eigenlijk in Nederland niet zo. Hoe komt dat? Uh, nou ja, in het buitenland zijn we inderdaad al sinds 2011... Uh... Heftig aan toeren. Mm -hmm. En in Nederland begint het nu eigenlijk een beetje van de grond te komen met onze laatste plaat. Mm -hmm. uh, die heet Kraken en daar heeft uh, Martin Garrett die je vast wel kent, heeft daar een edit van gemaakt. Ja, ik, ik, ik heb hem hier toevallig even staan. Uh, ik, ik, ik laat hem direct even horen. Dat is goed. Kraken. Een beetje Martin Garrix, een beetje het DJ-talent van nu. 17 jaar uh, is hij uh, en uh, uh, hij maakt heel veel toffe plaatjes. En, en jullie ja, profiteren eigenlijk ook van zijn succes, want jullie worden nu ook bekend dus. Nou, klopt eigenlijk, uh, als je het zo wil zeggen. Ik bedoel, um, we kennen die jongen al vanaf dat hij 14 is. En uh -huh. uh, we hebben eigenlijk altijd een beetje samengewerkt en elkaar geholpen. En nu is hij inderdaad in een... Uh, ...hele mooie positie... ...en hij wilde heel graag een edit van die plaat maken... ...en, uh -huh. en uitbrengen... ...en wij wilden die plaat heel graag... ...nog op een uh, platenlabel releasen... ...omdat we die... Hij heeft van de zomer gratis hadden weg gegeven. Mm -hmm. Dus hij heeft dus een eigen twist aangegeven. En toen hebben we eigenlijk alsnog als uh, plaat op een label uitgebracht. En hij doet het echt heel erg goed. Nou, dus, dus misschien kennen we jullie binnen een paar maanden allemaal wel hier in Nederland. Want ik zeg allemaal. jullie, want jij bent uh, met uh, um, Ralf van Hils, dus een duo. Maar jij zit nu in San Diego. En Ralf zit gewoon in Nederland. Dat vind ik een beetje gek. Ja, dat klopt. Um, het is namelijk gewoon zo gelopen. We, we wisten eigenlijk helemaal niet waar we aan begonnen... toen, toen Basscheckers van start ging. Mm -hmm. Ik was een DJ. Hij maakte muziek op zijn computer. En uh, eigenlijk zo is de eerste plaat ontstaan. Mm -hmm. uh, Ralf kwam er al snel genoeg achter dat... Uh, ja, of hij niet van toeren houdt... en dat hij niet in het middelpunt van de belangstelling wil staan... om op het podium uh, rond te springen. Mm -hmm. Maar gewoon lekker aan muziek wil werken. Ik daarentegen ben gewoon het liefst aan het reizen. Ja. En aan DJ'en. Dus... Uh, ja, best of both worlds. We doen allebei gewoon wat we het leukst vinden en waar we het beste in zijn. Joh, dat, dat, dan denk ik vinden jullie fans dat niet gek dan dat ze eigenlijk altijd alleen maar jou willen zien, terwijl ze misschien Ralf ook een keer willen zien. Nou ja, dat, uh, dat zou kunnen. Ik bedoel, er is wel eens verwarring dat, uh, dat er niet twee zijn, maar kijk uiteindelijk, dit is een constructie hoe we werken mm -hmm. en uiteindelijk weet ook gewoon iedereen hoe het zit. En uh, ja, Ralf komt af en toe wel op toe, maar dan zal hij niet op het podium uh, verschijnen. Maar uh, ja, het is nou eenmaal hoe we werken en er zijn meerdere die het zo doen, heb ik begrepen. Mm -hmm. Maar het is wel best uh, ja, redelijk uniek en ik snap dat het verwarrend kan zijn voor sommigen. Oké, okay. in ieder geval, als, als dat gewoon jullie ding is, kan jij lekker feesten en dan uh, kan Ralf uh, lekker, uh, lekker aan de thee uh, <laughs> zondagmorgen. Of uh, lekker achter de computer ja, lekker, gewoon lekker, die platen maken. Uh, ja, lekker vroeg opstaan, kopje thee, de studio in en uh, weer lekker vroeg naar bed. Nou, precies. En dan, uh, ja, zo krijgen jullie dus allemaal goede plaatjes. Um, ik zei net al van, hè, in, in San Diego uh, treed je op. Je zei net al Las Vegas. Uh, maar um, je bent ook in Sochi geweest. In het Holland Heinekenhuis uh, heb je ook uh, feest gevierd. Met de medaillewinnaars. Hoe was dat? Dat klopt. Uh, we, daar waren we wel allebei naartoe gegaan. Rolf die uh, heeft een uitzondering gemaakt... om voor zo'n gelegenheid uh, toch maar een keer het vliegtuig in te stappen. Mm -hmm. En uh, ja, het is natuurlijk ontzettende eer. Ik bedoel... Uh, ja, voor de eerste keer naar de Olympische Spelen en uh, ja, dat je dan in het Heinekenhuis mag draaien voor de huldiging de van de, van de medaillewinnaars. Mm -hmm. Ja, dat is echt een, uh, een, een hele unieke ervaring. Ja, we waren heel erg trots dat we daar mochten staan. En, en, en zijn de medaillewinnaars een beetje dronken geworden op, uh, op jullie feest? Moet ik eerlijk zeggen, dat heb ik niet gezien. Nee. Maar uh, als ik win was, had ik het wel, zou ik dat wel gedaan hebben, ja. <laughs> Ah, ja. ten, tenzij, tenzij ze de volgende dag nog een, nog een wedstrijd. Dat, dat, is, dat is toch jammer. Daar moet je volgende keer goed op letten. Joh. Heb je insight information. Dat is hartstikke goed. Maar ja, er was natuurlijk uh, heel veel eindelijk uh, op voorraad. Dus uh, misschien was ik tegen die tijd zelf al een beetje aangesloten. <laughs> dus heb je het niet gezien. Uh, en uh, uh, wat gaan jullie verder uh, nog doen uh, naast het uh, optredens uh, over de hele wereld? Wanneer uh, kunnen, jullie, ja, kunnen we jullie verwachten hier gewoon in Nederland? Um, nou ja, er zit nu een uh, groot Australië-festival tour aan te komen. Daarna komt de Miami Music Week er weer aan. Mm -hmm. Maar in april, heb ik al gezien, hebben we een uh, hele hoop shows um, in Nederland. En natuurlijk ook rond uh, Kings Day. Dus uh, dan zullen we zeker in ons eigen land optreden. Ah kijk, hartstikke leuk. Uh, dankjewel uh, Marlon Floor uh, van de Beesjackers. Uh, succes nog even ja. he, met je feest uh, zo direct. Nou, hartstikke bedankt. En, uh, ja. Ik hoop dat je nog bedankt een stem overhoudt. Ja, dat komt wel goed hoor. Oh, super. Nou veel plezier en uh, goedemorgen. Okay. Bye -bye. Cast out al Blame. Keep your uit Nederland, hoor Laura Jansen, Queen of Elba, hier uh, om uh, zo'n 25 uh, minuten over 5 op Radio 1. Die uh, Laura, trouwens, die is nu op wereldtournee met DJ Armin van Buren. Gekke combinatie is dat, maar wel wel grappig. Ze hebben ook samen ooit een keer een plaatje gemaakt, uh, die uh, nog wel uh, aardige uh, wat succesjes heeft behaald. Tijd om eventjes uh, naar onze live verslag even te gaan. Uh, Jos, Jos, hey, goedemorgen. Goedemorgen Kees. Jij uh, uh, gaat uh, naar Assen, heb ik begrepen. Ik ga naar Assen, ja. En daar worden morgen alle Olympische sporters gehuldigd. Mhm. Mm en ik ben wel benieuwd uh, hoe het is om op dat podium te gaan staan. Ja, dat, dat is... Want wat zijn er nu uh, aan het opbouwen voor die huldiging? Wordt heel groot, toch? Of niet? Dat wordt, uh, dat wordt redelijk groot. Er komen uh, naar verwachting 10.000 mensen op af. Mhm. Mm heb ik gehoord. Uh, en de podium bestaat al redelijk. Heb ik vanmiddag even gezien. Ja. Maar ik ga zo weer heen. En ik ben benieuwd wat ze straks erbij hebben geplaatst. Precies, inderdaad. En uh, moet je daar nog bij helpen? Of uh, hebben ze daar gewoon een groot team niet? Nou, ik doet? wil wel even een handje helpen. Maar mijn doel is echt om op het podium te gaan staan. En eerder dan de sporters er dus, uh, te zijn. Oké, okay, als, als, als, dat je als eerste guldig wordt, dus even. Ja, precies, ja. Nou, lijkt me een, een heel mooi uh, doel. Uh, straks spreek ik jou weer om te kijken of het gelukt is. Yes. Dank je, tot zo. Hoi. Hoi. Even kijken wat er het, het laatste nieuws een beetje is op Twitter. Uh, zo zie ik uh, WhatsApp down. Uh, zie ik uh, voorbij komen. Heel vaak. Veel gefrustreerde en boze mensen. Want WhatsApp, uh, natuurlijk, dat, uh, die berichtendienst. Uh, voor je smartphone. Had gisteravond uh, vier uur lang uh, last van een storing. Vorige week uh, was de berichtendienst ook al in opspraak. vanwege de overname door Facebook. En veel mensen zeggen op Twitter nu dat ze denken dat die storing iets te maken heeft met die overname. En uh, hashtag uh, Kamerot is uh, populair op Twitter. Uh, uh, ja, FC, SC Cambuur die uh, tegen. Hun concurrent Roda J.C. in een spannende strijd uh, om niet te degraderen speelden. Extra pijnlijk voor Roda is uh, dat uh, ze verloren hebben. En dat dit al de vijfde nederlaag op rij is. En dus uh, drie punten naar uh, de Vriezen. En Beatles Tribute is ook populair op Twitter. Het is uh, dit jaar de vijftigste verjaardag van de Beatles. En dit wordt wereldwijd gevierd. Op uh, Nederland 3 was The Beatles The Night That Changed America uitgezonden gisteravond. Een show uh, met optredens uh, van de wereldsterren. Uh, van wereldseren, Stevie Wonder, Alicia Keys en John Mayer en hele bijzondere beelden van de Beatles. Dan even het laatste nieuws uh, op internet. Um, Panda beren, die, uh, ja, die komen heel vaak voorbij. Een uh, Belgische dierenpark huisvest uh, vanaf vandaag twee uiterst zeldzame pandaberen uit China. Eén van hen is Hou uh, Hou, China's uh, favoriete reuzenpanda. Het is uh, de bedoeling uh, dat het pandapaar uh, voor nageslacht gaat zorgen. De Belgische premier uh, Elio Di Rupo, uh, of Elia Di Rupo, heeft uh, beloofd de pandas als uh, staatshoofden te onthalen. Ja. De pandas als staatshoofde onthalen, ja. De, meeste, uh, de Joachim uh, El Chapo Guzman, de meest gezochte drugs in Mexico, is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden. Guzman is oprichter en uh, leider van de machtige Sino, uh, Sinaloa, uh, dat kartel, en uh, was sinds 2001 voortvluchtig. En uh, vluchten is al veel uh, verschillende manieren geprobeerd, maar surfen is dan wel erg ambitieus. De Amerikaanse kustwacht heeft voor de derde keer deze week een vluchteling aangetroffen die vanuit Cuba per surfplank de overtocht naar Florida waagde. Dan nog eventjes uh, kijken naar uh, het uh, weer. Hoe zit het uh, daarmee? Uh, vraag je af. nou uh, Ja, een beetje, beetje regenachtig, een beetje, uh, beetje droog. Ja, dat, uh, uh, dat heb je een beetje in Nederland. <laughs> dus uh, uh, tot um, zover. Start. Kees Dorrestein. Ja, de lokale helden trekken nu vol ten strijde, omdat we over minder dan een maand weer mogen stemmen voor de gemeenteraad. En dat uh, doen ze steeds vaker met uh, reclamefilmpjes. Maar daar slaan ze nogal eens flink de plank mee mis. Ik recenseer die filmpjes met Jurjen van den Berg, oud spindokter en betrokken bij de campagnes uh, van GroenLinks. Jurjen, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Jij uh, hebt uh, een paar van die filmpjes uh, uitgezocht. Um, nou, laten we direct maar met de absolute ondergrens beginnen. Wat vond jij tot nu toe uh, het slechtste campagnefilmpje? Ja, nou, het was niet makkelijk kiezen. Uh, er zit heel veel, uh, zit heel veel uh, creatief hobbywerk tussen. Uh, maar voor mij sprong toch wel in heel erg negatieve zin eruit. Gemeentebelangen, staphorst. Oké, okay, laat ik die er eventjes direct bij pakken op uh, YouTube. Dit is hem. Kan je even vertellen wat er in dat filmpje gebeurt? Ja, wat we hier zien zijn drie mannen uh, die niet helemaal topfit zijn. Uh, die uh, een soort survival training doen en die aangemoedigd worden door een van hun vrouwelijke partijgenoten. Zij roepen onder andere ook, kom op Jan, jij wilde toch lijsttrekker worden? Um, ja, en wat hier volgens mij gewoon slecht aan is, is dat het, het heeft ten eerste helemaal niets met politiek te maken. Uh, ten tweede zoek je uh, bij politici uh, mensen die uh, in staat zijn om je belangen te behartigen en niet zozeer uh, fit zijn of een stormbaan door kunnen lopen. Mm -hmm. um, het, is eigenlijk, het, het grappige is nog wel, het is een hele serie. dus het is, Nadat je deze, deze gezien hebt, is, uh, is het leed nog niet geleden. Dan zijn er nog een paar uh, waarbij uh, de heren en dames in, alle, uh, in allerlei settings uh, moeten afzien voor de politiek. Niet goed is volgens jou. Uh, al iets beter is uh, de inmiddels beroemde uh, van Sint Antonius nu. Komt ie. op ons zee de zorgmakende maak. We zorgen samen voor elkaar. De stem nu maar voor later is onze lucht. dan door in... Oké, okay, uh, nog steeds wel slecht, maar wel iets beter uh, volgens jou. Vertel. Nou ja, kijk, wat, wat hier natuurlijk... Uh... Wat hier mooi aan is, is dat de hele fractie met elkaar moet leiden. Um, het is jammer dat er dat radio is en dat we het beeld er niet bij zien. <laughs> uh, maar je ziet ze echt gewoon als een soort Muppets, dan zie je ze naar boven komen, in een, in een huis dat in aanbouw is. Er staat een drievrouws koordje. Uh, dat uh, dat in het refrein uh, de tekst ondersteunt. En dat maakt op de een of andere manier dat wel menselijk. Uh, en je moet je ook voorstellen, uh, dit is in Brabant. Uh, de verkiezingen vallen in carnavalstijd. Uh, dus je kunt jezelf nog wel iets permitteren. Uh, maar waarom dit niet effectief is, is omdat uh, voor geen enkele kiezer uiteindelijk uh, de verkiezingen iets ludiek zijn. Voor elke kiezer gaat het er toch vooral om dat hij in zijn hart geraakt wordt. Ja. Er wordt de laatste tijd uh, heel veel gedebatteerd hè, over hoe je de politiek dichter bij mensen brengt. En dat doe je dus niet door het meer stupide te maken. Nee, omdat iedereen denkt van ja, met zulke soort idioten hoef ik me eigenlijk helemaal niet te identificeren. Nee, precies. Ik, ik stem niet op iemand die heel, heel goed is in survival. Ik stem niet op iemand die heel goed Frans bouwen kan zingen of Frans Duits of uh, welke Frans dan ook. Um, ik stem op iemand die uh, echt daadwerkelijk voor mij dingen kan fixen. En zeker in de gemeentepolitiek... Um, nou ja, is, het ook, is het ook niet zo moeilijk, want je weet gewoon precies wat je kiezers willen. Uh, en daar moet je ze ook op aanspreken. Ja, nou oké, okay, goed. Dan naar een goed voorbeeld. Dit filmpje van uh, Nida bijvoorbeeld, uit Rotterdam. Ik ben Rotterdammer. Ik ben moslim. En ik hou ervan om beide te kunnen zijn. Maar ik zie dat heel veel mensen in deze stad hun hoofd laten hangen. En dat komt omdat ze aangesproken worden continu op hun anders zijn. Ik herken dat ook in heel veel gesprekken op straat, met name jongeren. Oké, okay, wat is hier zo goed aan? Ja, het nou, is dus ten eerste al niet ludiek. Uh, en ten tweede... Uh... Ook, ook met de beelden erbij weer. Er loopt hier een uh, vertrouwenwekkende man door Rotterdam. Die laat zien dat hij mensen aanspreekt. Uh, en die vertelt in zijn voice-over gewoon ook heel duidelijk wat hij tegenkomt. En zo simpel moet dus eigenlijk volgens mij ook gewoon uh, je campagnefilmpje zijn. Ja. Uh, het is heel leuk om uh, iets ludieks te maken. Uh, in de brainstorm heb je ook het idee van... Hé, hè, we kunnen eindelijk eens een keer iets anders dan... Uh, Flyertjes maken, postertjes maken, et cetera, et cetera. Mm -hmm. Maar wat hier in Noorden en El -Wali, uh, of, uh, heel erg goed doet, uh, is het is op zijn eigen schaal heeft het wel iets Obama-achtigs. Er uh, ja. loopt daar gewoon iemand waarvan je denkt van... De Rotterdamse okay. Obama gewoon hier uh, eventjes. <laughs> ja, precies. Op zijn eigen schaal, hè. <laughs> Maar dat, dat denk ik natuurlijk wel. Van, je wil natuurlijk dat je filmpje gedeeld wordt via Facebook, via Twitter. Daar maak je het toch vaak wel een beetje voor, voor de aandacht. Ja, wordt zo'n serieus filmpje dan wel genoeg gedeeld binnen de gemeente? Nou ja, kijk, dat, dat is het risico. Want uh, YouTube is inderdaad ook echt een kerkhof van uh, mensen zonder charisma... die uh, hun politieke partij zonder ideeën aanprijzen. Dus het moet wel iets meer hebben dan alleen dit. Ik vond dat dit van de filmpjes die, uh, die er zijn... Dat dit een van de meest aansprekende was. Mm -hmm. Kijk, al die lullige filmpjes die we in de afgelopen tijd gezien hebben, die worden wel gedeeld. Ja. Maar in de politiek geldt het reclameprincipe niet dat als je maar irritant genoeg bent, dat mensen dan ook voor je kiezen. In de politiek moet je uiteindelijk buiten mensen in irritatiezone komen en in hun vertrouwenszone. Maar even nog naar jou, uh, want jij hebt ook een uh, campagnefilmpje ooit gemaakt, toch? Uh... Ja, klopt. Um, er zijn, zijn er ook wel eens uh, minder goed gelukt, maar eentje waar ik wel trots op ben, uh, die combineert dus eigenlijk wel alle, uh, alle dingen die ik net noemde. Mm -hmm. um, vlak na de kwestie Mauro, die kun je misschien nog wel herinneren. Um, ja, die asielzoeker die uh, uitgezet uh, moest worden, maar uiteindelijk toch mocht blijven. Klopt, inderdaad. Uh, en toen kwamen we eigenlijk een beetje in een vacuüm te zitten, want er waren nog een heleboel gevallen zoals hij. Uh, je merkte dat de politiek een beetje klaar was met het bespreken van individuele gevallen. Terwijl al die individuen nog steeds in onzekerheid zaten. Mm -hmm. En toen bedachten wij uh, dat we voor een kinderpanon moesten gaan, uh, gaan strijden. En toen heb ik uh, uh, samen met uh, een vriend filmmaker en een aantal vrijwilligers een filmpje gemaakt. Uh, wat vervolgens ook echt tienduizenden keer bekeken werd. Uh, onze politieke tegenstanders pissig maakten... Um, en uh, de, onze politieke uh, medestanders heel erg in het hart raakten. Dit filmpje was dat. En wie ben jij? Ik ben Sterre. Ik ben Sanne. Ik ben massa-immigratie. Ik ben een aanzuigende werking. Ik ondermijn de Nederlandse identiteit. Ik ben uitkeringstrekker. Ik ben op je baan uit. En ik kost jullie alleen maar geld. Dus uh, als jij een advies moet geven aan de lokale partijen kijk dit filmpje en, uh, en, en doe me een beetje na en dan zit je goed? Ja, nou ja, uh, dat, zou, dat zou een tikkie onbescheiden zijn misschien. Maar ik, uh, wat, wat ik ze wel mee zou willen geven is... Uh, probeer zo min mogelijk op de lachspieren en zoveel mogelijk op het hart uh, te richten. Nou, dat lijkt me een duidelijke boodschap van Julian van den Merck. Dankjewel dat je even nog.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 Met de laatste trein in de verte Ik zoek Iemand Iemand die me op komt halen Als er geen bus is Die nog rijdt Als ik vast sta Iemand Die zegt Stap maar in Ik breng je naar huis En we rijden Door de nacht Tot de zon opkomt, Tot de zon Komt. We rijden door tot de zon opkomt, tot de zon opkomt, tot de zon op. Van Dickhout iemand die me op komt halen. En ze bestaan trouwens uh, 20 jaar, voor als je van Dickhout Martin Buitenhuis trouwens, die zanger... Die, uh, ja, die ziet er nog steeds hartstikke jong uit, vind ik zelf. Voor iemand die al 20 jaar uh, bezig is. Start. Start. Start. Kees Dorrestein. Gezocht. Blinden die willen leren schieten. Ja, die oproep plaatste schietvereniging op de Kool in Bemmel deze week. En misschien uh, ligt het aan mij, maar ik vind dat uh, toch ja, een beetje gek. Ja, dat, blinden die moeten schieten, het is natuurlijk een hartstikke gevaarlijke sport. En, en dat, dat moeten blinden dan doen. Ja, ik, ik vind het maar gek. Uh, maar John Custer is op dit moment het enige blinde lid van die schietvereniging. En Judith besloot een, op, een oogje dicht te knijpen en uh, bij hem langs te gaan. Het is donker, ik heb mijn ogen dicht, ik zie helemaal niks, ik ben nu eigenlijk blind. En in mijn hand uh, heb ik, als het goed is een wapen, zo voelt het in ieder geval, het is best wel zwaar, een groot uh, geweer en als ik het een beetje voel denk ik dat die anderhalve meter lang is. En in mijn oor hoor ik een hele hoge piep. En dat is de manier waarop Sean dus kan schieten, blijkbaar. Hoe hoger de piep, hoe beter ik richt op de roos en het is een... Heel irritant geluid. Maar goed, eh, ik wil natuurlijk wel een schot in de roos hebben. Dus ik ga op dat geluid af. En dan hoop ik... dat ik goed richt. Nou, <laughs> nou een hele hoge piep heb ik in mijn oor gehad. Maar da daarna, als je dan ook schiet, dan ben je er ook vanaf. Want dan hoor je die piep niet meer. Ik ben heel benieuwd of ik een beetje dicht bij die roos ben gekomen. Ik heb blind geschoten... Ja, ik heb het schot, maar ik zit heel, als ik zo dus een beetje braaier aan het lezen ben op die schietkaart... Euh, moet ik eerlijk zeggen dat ik niet de roos heb gehaald. Nee. <laughs> Toch? Nee. nee. Je zit ik, nu doe ik even ogen open. vier of vijf. Een viertje. Ja, zonde. John, hoe ja. kan het dat jij uh, blind in een roos kan schieten? Nou, eigenlijk met een aanpassing op de baan... Bij de schietkaart op 10 meter staat de felle Reeland van 50 watt. Daar heb ik een aangepaste kijker op mijn, op mijn geweer zitten. Een zogenaamd akoestisch vizier. Daar zit een lichtcel in die eigenlijk het licht omzet naar het piepsignaal. En hoe meer licht dat diegene opvangt, hoe hoger het piepsignaal wordt. Dus een man die slechtziend is, dat, dat is niet gevaarlijk? Nee, het is absoluut niet gevaarlijk als je, je eigen gewoon aan de regels houdt. De veiligheidsregels die op deze banen van kracht zijn, is het heel veilig. Kun jij gewoon meedoen met de, met de andere leden? Je uh, zit op hetzelfde niveau? Of verschilt dat ik, heel erg? Uh, ik zit hier eigenlijk binnen de vereniging met de interne competitie. Schiet ik gewoon zeg maar, bij de uh, normale schutters in de B-klasse mee. Wat, wat zou je willen zeggen tegen nieuwe mensen die zich nu uh, thuis zitten en denken misschien, hey, ik, uh, ik wil ook lid worden. Kom naar schietvereniging De Korrel in Bemmel? Of? Nou, ik, en, natuurlijk, uh, elk lid hier is welkom, maar als er echt mensen met een uh, visuele beperking zijn in, uh, die heel, in heel Nederland zitten te luisteren, er zijn, uh, al, er zijn een aantal aantal verenigingen in het land die hetzelfde ook aanbieden, Het is dat we de mensen op attent willen maken. Van hey, dit is met een visuele handicap ook mogelijk en natuurlijk, elk ander lid is welkom. John gaat nu zelf ook schieten en hij is natuurlijk ervaren blindschietlid. En als je nou heel erg goed luistert, dan kun je horen wat zo'n irritant geluid ik net hoorde. En John op dit moment hoort, en daarmee richt hij dus op die roos. John heeft geschoten. En uh, als ik nu kijk naar de schotkaart... Oh, John. Ik weet, ik weet het niet. Uh, volgens mij zijn we toch iets... Uh... Ja, het wil. <laughs> ja, je hebt goede dagen en je hebt slechte dagen, hè? Ja, maar het wil wel al een tijdje niet echt lopen. Kan gebeuren. Het mogen duidelijk zijn, de schietvereniging op de korrel in Bemmel... wil meer blinde of slechtziende leden. En grijp die kans, hè. Want niet geschoten is altijd mis. Ja... Ik hoop niet dat als ze straks live gaan schieten buiten of zoiets... dat je dan de reactie hoort. Ja, het wilde al eventjes niet lukken. Dan, dan heb je toch niet mee zitten. Maar wel leuk dat ze, dat ze zo ook blinden de sport kunnen laten beoefenen. De shaak. Iets anders. Het is tijd voor de Sjaak. Iedere week bedenken de talenten van BNN University... moeilijke opdrachten voor elkaar die één van hen dan moet uitvoeren. Maar ja, eerst even naar de redactie om te horen wat ze bedacht hebben. Deze zondag zou eigenlijk de verjaardag zijn van zangeres Sugar Lee Hooper. De Sjaak houdt deze week een legende levend... en geeft een optreden op een plek naar keuze als een Sugar Lee Hooper-imitatie. Zaterdag is er een wereldrecordpoging paaldansen voor het goede doel. De Sjaak moet daarom leren paaldansen. In een supermarkt in Utrecht is een lesbisch stijl uit de winkel gezet... omdat ze elkaar een kus gaven. Daarom moet de Sjaak samen met iemand van hetzelfde geslacht heel verliefd in de supermarkt rondlopen. Deze week is het jaarlijkse en fantastische fenomeen de huishoudbeurs weer bezig. De huishoudbeurs wil meer jonge mensen aantrekken. Daarom gaat de Sjaak werken op de huishoudbeurs. De campagnefilmpjes van de lokale politieke partijen komen weer online. Daarom mag de Sjaak deze week meespelen in een van die campagnefilmpjes. Oh, mooi hoor. En, en paaldans, ik heb gehoord dat je daar keiharde buikspieren van krijgt. Dat, dat schijnt wel heel moeilijk te zijn. Nou, deze week dus uh, de Sjaak weer. En uh, wie wordt het? En, en eigenlijk nog belangrijker, welke opdracht wordt het? Ook vandaag hebben we weer een Sjaak. En Martijn gaat de naam bepalen. Wie ja, gaan we gelijk wordt. met de naam we beginnen. We gaan direct uh, met de deur in de de huis. Hoe zullen we de opdrachten doen? Ik vind het spannender. Ja, echt? Ja, ik vind het ook wel spannender. Oké, okay, we beginnen met de opdrachten. Niet... Ja, Zal ik nou, de opdrachten, de opdrachten doen? doen? Ja. Ja, doe ja, jij eens even de, opdrachten. de opdrachten. Ik doe de opdracht wel. De pot met opdrachten. de opdrachten. even goed op elkaar, want anders hem, zit de leukste boven. Ja, dat is toch ook de bedoeling? Oké, okay. dames en heren, ik pak nu een papiertje uit de pot. Hmm. En dit is hem hoor. Deze week is het jaarlijkse fenomeen de huishoudbeurs. Ja. De huishoudbeurs wil meer jonge mensen aantrekken, dus de Sjaak moet daar gaan werken. Oei. We gaan we gaan werken. werken. Gaan werken? Ja. Dus Sjaak moet gaan werken oh. op de huishoudbeurs. Als wat? Dat mag je zelf dat weten. Dat staat er niet bij. Je moet iets doen op de huishoudbeurs. Iets doen op de huishoudbeurs. Ja. Ja. O, een ja. iets, iets uitdelen. Ja, ja. Een productdemonstratietje. Ja. Ja. Ja. Jonge huismoeders ja. ondersteunen. Oh, dat is ook wel leuk. Ja. In een crash. Maar nu de vraag. Nou, ja. Wie wordt de Sjaak? Ik hus ze even goed om elkaar, want dan jullie dit weer boven. Het is weer net te zien. En geliep dat oh, nu heb ik er twee. Nu heb ik er eentje. Spannend. Degene die deze week naar de huishoudbeurs gaat om daar uh, ja, iets randoms te doen is... Martijn, ik ben het zelf. Hey. Hey. Nu uh, lig ik uh, vrij goed bij deze leeftijdscategorie. <lacht> heb je nou, er zin ja. in? Uh, nee, natuurlijk niet, maar oh. Peter. Wat denk je nou zelf? <lacht> nou, ja. ja. Ik, uh, ik zie jou wel een beetje als een huismoedertje. <lacht> <lacht> nou, uh, normaal gesproken zeg ik succes. Maar, uh, ja, succes, succes, Succes, Martijn. Succes. Ik heb trouwens ooit een keer in de trein gezeten die vol zat... met van die huisvrouwen die net van de huishoudbeurs kwamen... allemaal met van die grote tassen. En in één keer op, op, op een halte uh, volgens mij in Amsterdam... Uh, daar, daar liep de hele coupé liep helemaal vol. En ik kon echt zelfs uh, mijn muziek niet meer horen op mijn uh, mp3-speler. Omdat ze zo hard aan het praten waren. Nou, toen ben ik bij de volgende halte uh, stiekem opgestaan... en naar een andere coupé gegaan waar ze niet zaten. Want uh, ik, ik werd er echt helemaal gek hè, van. Dus uh, heel veel succes uh, Martijn. Zo direct naar deze hele mooie plaats van Dothan. Uh, hoor je hoe het Martijn is uh, gegaan. Op de huishoudbeurs. Echt, ik vind dit een heerlijke herfstplaat. Ik, het is alweer bijna lente, maar, maar toch, toch draai ik hem heel graag. world keeps spinning around while in. And the world is And how do we let it in Don't we awful, don't we awful Chasing lights of the dying limbs Change won't come if we don't begin Don't we awful, don't we awful Don't we awful Stone cold by silver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 Israël, opgegroeid in Amsterdam. Dus Ontussen gewoon, gewoon een Nederlander. Totan, dus van eigen bodem, vol. En die is uh, super nieuw. Uit uh, ja, januari is deze plaat uitgekomen. De shaak. Zo rond 10 uh, minuten voor zes uh, terug naar Martijn, uh, want hij is deze week de Sjaak. En daarom moet hij een dagje doorbrengen tussen de huisvrouwen van Nederland op de huishoudbeurs. Dus uh, ik zeg heel veel succes Martijn. Er zijn van die momenten dat je jezelf ergens terugvindt en dat je denkt, waar is dit in vredesnaam misgegaan? Nou, dit is zo'n moment. Ik sta op dit moment voor een enorme spiegel in de beauty hall van de huishoudbeurs. En als ik achter me kijk in deze spiegel, dan zie ik duizenden vrouwen met duizenden trollies achter zich aan die ze voortrekken. En die trollies zitten dan weer vol met, met folders, testers en andere troep. Kortom, ik ben op de huishoudbeurs. En volgens de opdracht moet ik me hier een dagje zien te vermaken. Nou, ik ga eerst maar eens even kijken of dat mogelijk is. Je bent hier op de huishoudbeurs. En de huishoudbeurs is negen dagen lang... Een groot vriendinnenfeest. feest. Je komt hier met je moeder, je zus, je vriendin een hele dag heerlijk shoppen, uh, artiesten bekijken, workshops doen. Je kan meedoen aan heel veel spelletjes. We hebben heel veel segmenten: mode, verzorging, wonen, uh, huishoudelijke apparaten en uh, eten en drinken. Dus het is een supergezellig dagje uit voor ieder wat wil. Ik heb me inmiddels even laten informeren wat nou de publiekstrekkers zijn van deze beurs. En toen werd ik gewezen op de vaassock. En de vaassock is een sok. En die doe je om een vaas heen. En dan als de plant in de vaas uitvalt, dan vallen de blaadjes in de sok. En dan hoef je ze niet op te ruimen. En mensen reizen dus stad en land af. Om een vaassock te kopen op de huishoudenbeurs. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ga hem even overslaan. Want ik kwam iets veel interessanters tegen onderweg, namelijk een vibrerend fietszadel. Nou, ben je er klaar voor? Ja, ja, ja. ik ben er in principe wel we klaar we gaan voor. We we gaan we ik moet er. Hey. Ja, oh, als hij gaat hier. trappen, gaat hij automatisch aan. Komt hier, komt hier, komt hier. Oh, goede goden, ja, ja hoor. Ja, ja, ja. ja. jeetje. Je bent de eerste man die er zo lang op laat zitten. Ja, serieus. Het ja. is zeg maar gewoon een normaal fietszadel, maar om dat zadel zit een hoesje. En dat hoesje dat trilt dus precies op de plek waar zeg maar de vrouwelijke uh, genotsplekken zitten, toch? Nou, als je bijvoorbeeld thuis een home trainer hebt staan en je denkt uh, tijdens het stofzuigen van nou, uh, ik wil eventjes pauze. Nou, dan ga je lekker eventjes op je home trainer zitten. De volgende halte is de stand van oprechte mediums.nl. Bij hen kun je terecht met al je levensvragen. Hoe lang moet ik hier nog lopen op deze beurs? Je loopt hier nog best wel een paar uurtjes rond. Een uurtje of 7, 8 zeker wel. Oh jeetje. Nou, dat gaat me dus mooi niet gebeuren. Ik ben mentaal en fysiek gebroken. U zult zeggen, huishoudbus, dat is er zo erg niet. Nou, voor een gezonde, jonge Hollandse knul is het een regelrechte hel. Ik begeef me naar de uitgang. Huishoudbus, Arie Nou, arme Martijn. Dan uh, naar Jos, uh, onze live verslaggever in Assen... waar morgen onze Olympische sporters worden gehuldigd. En ook al uh, heeft hij dan geen gouden plakken, hij wil wel voelen hoe het is om gehuldigd te worden op het podium. Jos, um, is, uh, uh, ja, is dat podium uh, er überhaupt al? Ja, Kees, ik sta nu recht voor het podium. Mm -hmm. En uh, Op tv lijken die podiums altijd heel groot, toch? Ja, ik vind van wel. Er ja, moeten toch nou, uh, wat 30 sporters op podium ik, ik sta er nu voor en ik moet zeggen, het valt aardig mee... Uh, er staat hier, hier wordt gewerkt aan de opbouw van het eerder podium Olympiem NL. Mm -hmm. uh, ja, het is een heel klein plein. Ik snap niet dat hier 10.000 mensen kwijt kunnen. Oké, okay, uh, hoe klein dan? Uh, uh, beschrijf me eens eventjes. Nou, ik sta hier om me heen te kijken. Er is een weg uh, tussen het podium en het pleintje. Mm -hmm. Maar laten we zeggen dat het uh, plein maximaal 50 meter breed is. Mm -hmm. En misschien 200 meter nou nee, 100 meter in de diepte zoiets. Dus dat valt okay. echt heel erg mee. Dat is uh, niet heel groot, uh, nee. nee, nee. En, dat, en dat podium, jij zei net, dat is, dat is klein. Wat, wat, bij, waar, wat voor podium moet ik dan voor me zien? En hoe ziet hij eruit? Nou, het is een podium uh, met een kap eromheen gebouwd. Mm -hmm. Dus de, achter, de achterkant is dicht. Ik keek net al even aan de achterkant. De sporters komen vanaf de zijkant op. Mm -hmm. uh, er staat een oranje balk bovenop het podium... Daar staan de sponsoren op van de, van de Olympische Spelen. Mm -hmm. En uh, ja, helemaal in oranje spel is het, hè? Gewoon een, een volledig oranje podium, dus. En, en moet ja. er nog veel uh, aan gebeuren? Nou, er staan nog allemaal uh, werkspullen op het podium. Er staat hier wel, hier wordt gewerkt aan de opbouw van het Eerpodium Podium Olympic Team NL. En er staan hier ook auto's van mensen. Maar uh, ik kan nog niet iemand vinden die aan het werk is. Maar dat moet zo gaan gebeuren, dus... Ja, ze mogen nog wel even doorwerken. Oké, okay, het, is, het is nog vroeg natuurlijk ook. Dus, uh, ja. en, en ze komen vast uh, rond een uurtje of, uh, of zes? Of, uh, of ja, is er echt zoiets, nu helemaal uh, niemand? Ja, gaan ze komen, ja. Is, is er nu helemaal niemand? Ja, er zit iemand in de auto en er staan een paar auto's uh, van werklui. Maar uh, ja, verder uh, wordt er nog niet echt gewerkt aan het podium. Dat is het. En, en ga jij, uh, kan jij ze zelf nog helpen uh, toevallig of niet? Nou, ik ga zo even vragen of ik een uh, steentje bij kan dragen. Maar wat ik sowieso ga doen, uh, ik ga sowieso het podium op. Oké, okay, om een beetje uh, de, de sfeer te proeven. Ja, precies. Maar er staan, nu, er staan nu nog allemaal hekken omheen, maar ik ga gewoon, uh, als ik niemand kan vinden, ga ik gewoon uh, doordringen. Ah, Oké, okay. wel, wel, wel voorzichtig doen natuurlijk. Uh, maar maar je, er, is, er is wel op te komen, dus. Ja, dat is, uh, dat is prima te doen hoor. Nou, dan, uh, dan zullen we dat uh, straks horen van jou of dat ja, uh, gelukt dat is. En dan, uh, dan heb je vast ook wel iemand aan zijn shirt getrokken die je even dat podium op wil laten. Mm -hmm. Dat uh, daar komt helemaal goed. Jos dus in Assen, waar uh, morgen onze Olympische sporters worden gehuldigd. Uh, uh, ja, daar, uh, daar is hij. En hij gaat straks het podium op uh, proberen te komen zonder gouden medaille dan. Iedere week hebben de talenten van BNN University het over een uh, onderwerp uit het nieuws. En uh, daar praten ze dan over uh, in de trein uh, onderweg naar de redactie. En dat klinkt zo. Kedeng, Oeh, BNN BLM University. University. Ontspoort. Een Britse jongen die had een lekker feestje gehad in zijn hometown. En die werd wakker in onze hoofdstad, Amsterdam. En nu is eigenlijk de vraag wat, uh, wat onze gekste what-the-fuck-momenten zijn geweest na een avondje feest. Mijn gekste what-the-fuck-verhaal. Nou, dat is wel echt uh, ja, een dieptepunt in mijn leven. Ik uh, was ook gezellig een avondje aan, uh, aan het drinken. Niet avondgegeten natuurlijk. Lekker in het zonnetje bier en jagermeister door elkaar. En de volgende ochtend werd ik wakker met gescheurde enkelbanden. Met alle deuren open, alle lichten aan. En mijn kleren waren ook nog aan. Uh, en lopen, dat ging niet echt meer. Dat is... Uh... Heftig. Ja, dat was vrij uh, heftig, ja. ja. Dat is kut, hè, als je kleren nog aan hebt. Dat, dat haat ik altijd. Nou, op dat moment vond ik het wel vervelender dat ik niet meer kon lopen, maar... Uh, ja. ja. En, en jij, Jos? Nou, ik heb niet echt heel veel gekke dingen gedaan. Ja, wel terwijl ik dronken was. Maar ik heb wel één keer gehad dat ik opstond... en dat een vriend tegen me zei... Hé, uh, hey, ben je nog een Formule 1-coureur? En ik zo, waar, waar heb jij het nou weer over? Ja, gast, je hebt vorige avond heb je de hele tijd... heb je je voorgedaan als een Formule 1-coureur. En het, het zat hem zo, toen herinner ik het me weer... Uh, ik had zeg maar een witte blouse aan, met zo'n dikke boord op zich wel. En ik had een shirt erover. Dus ik zat daar op een bed en toen ik in de spiegel keek... leek het net alsof ik uh, uh, een shirt eronder aan had... wat coureurs ook hebben wat aansluit bij de helm, weet oh, je wel? Ja, ja. En toen zat ik de hele tijd, maar ja, ik ben een Formule 1 coureur. En toen heb ik ook, dat is wel de klapper op de vuurpijl... heb ik een uh, stoel gepakt en een schaal, een fruitschaal, een ronde. Ben ik op een stoel gaan zitten, heb ik net gedaan... alsof ik uh, een Formule 1 auto aan het besturen was. Dat soort, dat soort dingen heb ik dus ook Dat, even, dat, je, dat, je, ga, dat je jezelf anders gaat voordoen dan je mm -hmm. bent. Ja, misschien, misschien ben ik wel een Formule 1 coureur. Ja, diep, diep van binnen. Ja. Ik, ik heb zelf dat inderdaad ook heel vaak. Ik heb één keer <coughs> gehad. dat ik de hele avond in de discotheek rondliep en een beetje kwel uit mijn mond liet lopen. <laughs> met opzet. Huh? En dan wel kijken hoeveel jongens die hier op uh, die manier. Uh, ja. en, en dan kijken ik ze, hoe ze daar dan op reageren. Dat ging niet? dus best wel goed. Mee. Oh. Ik vind het gewoon ontzettend leuk om mezelf dan voor lul te zetten. Dat, was, dat was je openingszin dan. Je bent zo, zo lekker ja, kwel weet ik uit niet, de maar mond. Gewoon, of gewoon voor ze gaan staan en dan het kwel een beetje uit je mond laten lopen. Dat, dat zag er niet <lacht> uit. Maar goed, ik heb dan op zo'n avond heel erg veel lol. Als ik dronken zou zijn geweest, zou ik ervoor zijn gevallen, denk uh, ik. Dat is uh, denk ik misschien wel mijn verhaal. Dat is zo'n verhaal. Nee, nou, ook wel is je, je doet gekke dingen als je drunk bent. En de volgende ochtend dacht mijn hele huis een keertje onder de witte kool. dan had iemand dat als cadeautje meegegeven. Maar dat kwijt, dat, dat lijkt me toch wel een mooie. Nou, wat uh, mooi. Lekker kwijlen als je dronken bent. Ik denk dat. Um, uh, ja, mijn gekste verhaal is dat ik. dat ik ochtends wakker werd uh, met nog mijn kleren aan. En toen had ik een enorme rode bloedplek op mijn uh, ja, knie zitten. En toen was ik dus... Uh, het was heel glad. Toen ben ik dus een beetje met wat dier op. Hè? Uh, op mijn bek gegaan. En ben echt mijn knie opengehaald. En mijn broek, die kon ik weggooien. En ik heb er uh, een week lang last van gehad. Bleek trouwens ook nog lelijke plekken op mijn uh, hoofd te hebben. Nu het NOS-journaal. En straks gewoon weer veel meer start op Radio 1. En. <hijen>